Nou, zeg het maar. Heel goed. De preacher, dit was de preacher. En die werd gebruikt bij. Weet u we het nog? Maandagavond 11 uur dan ging de radio aan. En dan deden we stiekem mijn cassette erin. En dan namen we het op. En dan hoorden we Pim Jacobs kletsen. Ja. En dan kwamen de Skymasters op de radio. Tussen 11 en 12. En dan eindigen ze altijd met de preacher. Ja, dat is echt waar. Het Wat zegt u? Het volgende stukje is, uh, is weer van een andere componist die ook bij de jazzmessing uh, gespeeld heeft. Weet, die pianist die componeert. Niet een al te beroemde pianist, als ik dat mag zeggen. Maar hij heeft wel heel beroemde stukken geschreven. En daar gaan we er zo meteen eentje van. Uh... Een van spelen. Hij was een, uh, een meneer die is geboren, moet ik even spieken in uh, 1935, dus ook alweer lang geleden. Hij kwam bij Blakey in de band. Hij is geboren in Philadelphia en hij heeft een aantal periodes bij Blakey gespeeld: twee jaar en dan weer twee even niet, en dan weer twee even wel. Ik weet niet precies wat de reden was. Als je dan een beetje gaat googlen en Wikipedia, dan zie je toch wel vaak het woordje alcohol voorbij komen. En zo. En maar Bobby kwam uit uh uit uit toch uit een beetje uit, uit, uit de gospel, uit de sool. Uh hoek, zeg maar. Dat was toen de tijd. De Motown, die kwam toen de tijd een beetje op. En zijn volgende compositie, die heeft dan ook een beetje daarmee te maken. Als ze speelden, en ze traden op met die zes messingers, dan speelde Bobby, die speelde tussen de liedjes, speelde hij af en toe wat stukjes. En dan speelde hij het stukje wat we zo meteen gaan spelen, speelde die tussendoor. En ik heb begrepen dat Benny toen toegezegd heeft tegen Bobby, je moet een bridge erbij maken. Dus niet alleen dat ene stukje. die speelde die steeds zoiets weet systeem, maar hij speelde vaak dat soort dingen in. Kun je met blokakkoorden ook iets dit spelen? Dat zijn eigenlijk blokakkoorden zou ik maar zeggen. Dus als we geluk hebben, uh, ik weet niet of die of niet gaat doen. Maar misschien doet Jean-Louis ook wel iets met blokken, op, maar we kijken wel onderweg. We gaan voor u spelen een van zijn, ja, zijn beroemdste compositie, mag ik wel zeggen. Moanin, komt-ie? Nog maar de, onze eigen Bobby Tim is namens Jean-Louis van Damme. We gaan naar de, die meneer met die hele bolle wangen. Dizzy. Heeft niet in de Jazzmessings gezeten. Maar ze hebben wel stukken gespeeld van Dizzy. En uh, een van de leuke dingen: althans, dat vind ik altijd grappig bij Dizzy. Dat, dat hij heeft eigenlijk. Nou, de Bibel op neergezet met Charlie Parker, zou ik maar zeggen, uitvinden, ik weet niet hoe je dat mag zeggen allemaal, maar hij is daar wel mee begonnen, laten we het de grond leggen noemen. En wat hij ook nog gedaan heeft, is dus hij heeft op een of andere manier is hij in contact gekomen, ik heb begrepen op een cruise met mensen uit... ook eigenlijk geschreven door Dizzy. En dan moet ik even spieken. Uh, Chano Pozo. Pff, nooit voor gehoord. Uh, nou, ze hebben het wel gedaan en dan, wat wel leuk om te vermelden, is, dus als je bijvoorbeeld Manteca, is ook zo'n stuk van Dizzy, dat is ook weer zo half swing, half Latin, Tintin Deo. Dus hij heeft best wel daar zich een beetje in verdiept. Nou de Jazz die hebben dit stuk ook opgenomen. In een bloedtempo. Dat gaan wij niet doen, maar we zijn allemaal veel te oud daarvoor geworden allemaal. Dus we houden het een beetje, een beetje rustig. Ja, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee. Jij komt zo meteen aan de beurt. Je komt zo meteen. De... Hij, is no hij ziet er oud uit, maar hij is jong van geest hoor. Dat is echt waar. Dat, uh... Geloof me, dat kan ik niet tegenaan. Nee, nee. Wat zeg je? Raden ze nooit? Nee, nee, dat hoeft ook niet. Maar we gaan dus spelen voor u uh, Night of Tunisia. stuk van Dizzy, wat vaak gespeeld is door Art Blikkie en de... Yes, missing us. The computer. Nee, dit doen is Dankjewel, Dank je wel, dank je wel. We doen een beetje grappig maken af en toe, dat snap je wel, hè? is het nog steeds. Nou ja, kun je nagaan. Hij doet niet... Je het ze er ook al wel uit, waar je zegt. Met oudere mensen. Nee, maar hij had ju juist jongere mensen om zich heen. Ja. En toen heeft oudere vriendinnen, dat is het verhaal. Ja, dat is... Uh... Mogen we niks over zeggen. Maar om een paar namen, ik noem een paar namen. Benny Golson. Nou, toch niet de meeste, Die de, de, de eerste zou ik maar zeggen. Freddie Hubbard. Nou, hm. deed het ook leuk, Soms zeggen. Lee Morgan, Kenny Dorham. Uh, Hank Mobley, Donald Bird, Woody Shaw, Johnny Griffith, Chuck McJoney, Chick Corea. Keith Jarrett, Wayne. Nou, de lijst is eigenlijk te lang. En nu staan wij met ons vijf hier staan die muziek ook te proberen te spelen, zou ik maar zeggen. Maar we doen het volgens mij best wel leuk. Want we hebben natuurlijk nog één iemand die we... Nou, we gaan dadelijk iedereen het zonnetje zetten. Maar onze art Blakey hier, hij is 17. Ja, als hij 18 was, lacht hij er gelijk uit. Dat is veel te oud. Dat doen we niet. dames en heren, Dylan de Vos, geef me even een applausje. Een van de dingen waar Blakey zo beroemd wordt geworden, is zijn is shuffle, Ze swing. Ja, noemen we dat shuffle. Ja, shift De we gaan een klein gewoon blikje pauze houden en na de pauze zijn we weer, met, weer terug bij u met een heel ander verhaal. Tot zometeen. Ja, beste luisteraars uh, en beste kijkers op televisie, we zijn uh, toen aan de pauze. Het eerste deel was, uh, is voorbij. Het was uh, geheel gewijd aanuit Blakey in de Jazz Messengers. Ja, Pop, hoe vond jij het? Ja, heerlijk. Ik moet zeggen, uh, een aantal bekende nummers, maar wat ik het mooie vind van Blakey in de Messengers, <coughs> is dat ze van die fantastische harmonieën hebben tussen de sax en de trompet. En Nanoek en Jeroen die deden dat ook uh, grandioos vond ik. Ellington weggekaapt eigenlijk bij uh, Dizzy Gillespie en hij, heeft hij ruim 10 jaar bij uh, Duke Ellington gespeeld. Als het goed is hebben we nog wat muziek klaarstaan en uh, ga ik aan de regisseur vragen om dat in te starten en dan uh, kan... I want to cry I miss my baby I will to the day I die Thank <laughs> you. Dames en heren, kijkers en luisteraars, de pauze is bijna voorbij en ik sta hier bij het drumstel en naast mij staat Dylan Vos, de revelatie van de middag. Dylan, hoe beleef je dit concert? Ja, alleen maar geweldig. Met deze muzikanten, dat ik met hun mag spelen is niet normaal natuurlijk. En zoveel energie. Het is een te gekke middag, echt waar. Vaak zeggen ze dat jazz uh, inmiddels een beetje oude lullemuziek is geworden. En ik vind dat het altijd fantastisch als er dan mensen van 17 jaar zeggen. Ik ga naar het conservatorium. Uh, voor jou is jazz kennelijk geen oude Lullenmuziek. Ik vind het geweldig, maar ik merk zelf ook dat uh, in mijn omgeving ik de enige ben uh, naast mijn conservatoriumvrienden. Dan, uh, ja, dat vind ik jammer, maar alleen uh, niks aan te doen. Uh, nee. Wat trek je zo aan in de jazz en waarom ben je niet in de pop gegaan of wat dan ook? Denk. Dus dat vind ik heel vet en uh, daarvoor koos ik dit. Maar ik ben er een soort van ingerold meer in plaats van dat ik er echt voor gekozen heb, zeg maar. Uh, ja. En uh, ik begreep uh, toen we elkaar eerder even spraken dat uh, je een serie. Serieus mee doorgaat en dat je volgend jaar echt gaat studeren? Zeker. Ik ga in september begin ik in, uh, in Amsterdam. Dus ik ben nu aan het zoeken voor een kamer daar. Of het lukt, niemand die het weet. Maar ik hoop het alleen maar en dan ga ik uh, mijn bachelor doen daar. En ik zit nu op uh, de vooropleiding in Rotterdam. Maar ik heb uh, voor Amsterdam gekozen. Dus, uh, ja. En waarom voor Amsterdam? Um, mijn grote held Martijn Vink. Dat is mijn voorbeeld op dit moment in Nederland qua drummer. En die geeft daar les. Dus daar krijg ik uh, een periode in de komende vier jaar les van. En voor de rest, je hebt zoveel drummers daar. Je hebt zo'n breed programma. En het niveau in Amsterdam is gewoon heel hoog. Uh, ja. Oké, okay, ja, je noemde al uh, een Nederlandse drummer, Martijn Vink. Uh, als je naar de, de buitenlandse, en met name... Die vind ik geweldig. Ik ben uh, heel veel solo's van hem aan het uitschrijven en na aan het spelen. En dat helpt mij heel erg met zelf mijn solo's weer verbeteren. Dus die is op dit moment wel echt uh, hoog op mijn lijstje. En ik vind Tony Williams ook uh, te gek. Het heeft een soort van ook zeventien jaar Miles Davis en zo'n uh, zo verhaal. Dus dat uh, doet mij goed. Uh, ja. Ja, ik zelf ben ook nog altijd gecharmeerd. Inmiddels is hij natuurlijk ook overleden, zoals zoveel uh, muzici uh, uit de zes zien. Maar uh, uh, Shelly Mann, ja. zeg je dat wat? Zeker. Ik ken hem niet heel goed, moet ik zeggen. Maar uh, ik heb wel een paar filmpjes gezien uh, van hem. Ja. ja, hij had ook zijn eigen groep hè, en speelde dan in Shelly Mann in de Manhole in, uh, in California. Uh, nou,. Uh, Bedankt dat we even konden praten. Uh, we kijken met uh, veel plezier uit uh, naar de tweede set. En uh, ik wens jou heel erg veel succes. Heel erg bedankt meneer. Komt goed. goed. Wordt leuk. Oké, okay, dank je. ...presenteren we uh, een eigen selectie met een bepaald thema's, soms. En dat doen we eigenlijk al sinds bijna het begin van, uh, van CFM in Zandvoort.